1 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. President Obama heeft de Syrische president Assad gewaarschuwd... dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is. Hij zei dat Assad voor de gevolgen opdraait... als hij chemische wapens tegen zijn eigen bevolking gebruikt. Wat voor gevolgen dat zijn, zei Obama niet. Gisteren maakte de VS bekend dat er aanwijzingen zijn... dat Syrië bezig is om de chemische wapens te verplaatsen... Voor de VS duidt dat erop dat Syrië de wapens mogelijk gaat inzetten. Het Witte Huis is al langer bezorgd dat Assad chemische wapens gaat gebruiken... om de opstand tegen zijn regime neer te slaan. Het Duitse leger vertrekt volgend jaar uit de Afghaanse provincie Kunduz. Aan het einde van het jaar zullen de Duitse militairen er weg zijn. De Duitse regering vindt de situatie genoeg verbeterd... om de zorg voor de veiligheid over te laten aan de Afghaanse militairen... De gevolgen voor de Nederlanders in Kunduz zijn nog niet duidelijk. Zij worden nu nog beschermd door Duitsers en vertrekken volgens plan in de loop van 2014. Mogelijk blijven er enkele Duitsers achter om de Nederlanders te beschermen. Ook is het mogelijk dat de Amerikanen de taak van de Duitsers overnemen. Alle basisschoolleerlingen in Rotterdam krijgen een gratis vuurwerkbril. Dat heeft burgemeester Abu Taleb gezegd. Hij hoopt dat minder kinderen daardoor oogletsel oplopen bij het afsteken van vuurwerk. Bij de vorige jaarwisseling gebeurde dat bij tientallen kinderen uit de regio. Het gaat om bijna 53.000 vuurwerkbrillen. Burgemeester Abutaleb Abu hoopt dat het bedrijfsleven de brillen gaat sponsoren. En als dat niet gebeurt, dan legt de gemeente Rotterdam zelf de benodigde 96.000 euro op tafel. Het weer, vooral in het noorden een aantal buien, lokaal met hagel. De temperatuur ligt vannacht rond de 4 graden. Overdag trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeier. Denken over de belastingen als een opwindend ethisch discours... met dank aan Sloterdijk en Spinoza en mijn gast Hans Gripnau... hoogleraar Belastingrecht in Tilburg um, sinds een week. Belastingen is niet iets wat je afgepakt wordt, maar ja, je geeft iets eigenlijk. En daar profiteer je zelf ook nog van. Nou is het natuurlijk interessant om daarover door te praten. Over, hoe, hoe, hoe ga je om met de, belangstelling, met de belastingen? Wat betekent dat precies? Uh, hoe ontduik je? Waarom ontduik je niet? Wat vind je van de anderen? Etcetera, etcetera. Uh, misschien heeft u wel ervaringen met de Belastingdienst... die interessant zijn om te delen. Mooie, leuke, schrijnende, ingewikkelde. Want oh, wat is het ingewikkeld gemaakt door de overheid. En dat hoeft helemaal niet en dat moet ook helemaal niet. Nou, alle reacties zijn welkom. Uh, bel erover met Casaluna 0800-1121. Um. Daar laat ik het wat dat betreft even bij de... want, want eerst ga ik aandacht besteden aan de dood van Jeroen Willems. Vandaag. Op 50 jaar leeftijd overleden tijdens een repetitie in Carré. Dat vanavond een feestelijke avond zou beleven... vanwege het 125-jarig bestaan... in aanwezigheid van Haar Majesteit de Koningin. Die avond is afgelast... omdat uh, Jeroen vanwege een plotselinge hartstilstand... vanmiddag is overleden. Een fantastische acteur met charisma en lagen in zijn spel... zoals collega Carina Krutse vanavond in met het Oog op Morgen al zei. En Johan Simons, regisseur, noemde hem niet alleen een groot kunstenaar... maar ook een groot mens in hetzelfde programma. Hij begon onder de leiding van Simons bij Hollandia. Dat collectief dat niet in de Schouwburger speelde... maar op locatie, zoals dat heet. En dat was toen nog revolutionair. Dus ze stonden in kassen met hun poten in de modder. Of in eh, ontmantelde fabrieken... Dat soort plekken verlaten. Maar daar was opeens het echte rauwe leven en een geschiedenis. De geschiedenis van zo'n plek. Daar is Jeroen Willems eigenlijk ook mee... met dat collectief van Hollandia mee begonnen en groot geworden als acteur. Daar heeft hij prachtige rollen gespeeld. Later kreeg hij in ieder geval een Louis Doer en Gouden Kalveren. Want hij ging ook naar televisie en film. Voor mij was hij altijd een soort sluimerende vulkaan. Ik zag twee gezichten dat van het brandende vuur... en dat van het gloeiende ijs... tegelijkertijd, dat maakte hem zo indrukwekkend. Um, en ik kwam in die jaren regelmatig over de vloer bij Hollandia... als journalist in eerste instantie, om daar reportages te maken... maar later ook als dramaturg. Dan kwam ik hem wel tegen en toen ik hem nog niet zo goed kende... sprak hij mij een keer aan met meneer. En dat vond ik zeer intimiderend. Terwijl hij eigenlijk, maar dat ontdekte je pas veel later... verlegen was en een hele warme... Um, zachte, geweldig, lieve kant had, die ook heel groot was. Um, hij kon enorm twijfelen, juist, aan zichzelf, aan zijn vak, aan het leven. En tegenover stond zijn moed, om niet te zeggen zijn doodsverachting... zoals Johan Simons vanavond op de radio zei, waarmee hij zijn vak uitoefende. Voor de radio heb ik in de loop der jaren af en toe poëzie met hem opgenomen. Uh, niet zo heel lang geleden, anderhalf jaar geleden, het... Integrale Bijbelboek Prediker. Dat van Alles is Lucht en Leegte. Een fragment uit die opname. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen. En een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken... En een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren. En een tijd om te herstellen. Een tijd... om te zwijgen. En een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben. En een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog... En er is een tijd voor vrede. En daarom hel ik manele. Welk voordeel is? Het is zo heerlijk heerlijk. Ze is zo heerlijk zacht. Ze is zo heerlijk zacht. De manelijnen waar je wacht. Dus wij dat je niet als altijd. Je was klaar met de naag, dus wij weg uit de naag. Je was klaar met zijn alles, dus wij werd uit Leren. Je was klaar met predalen, dus wij waren uit Breda. je was klaar met Berlijn, dus wij waren uit Berlijn. Ik wilde de naam maar zitten kwamen tot de aan, je was klaar met je zus. Dus wij weg bij je dicht altijd. Een bloed wie volgt, wie volgt. Sinds dat moment is het daar kind of iedere vrouw. Gemaakt, die met armen klaar komt, listen en fijn. Vanavond op radio en televisie vanwege het overlijden van Jeroen Willems... vandaag in um, Amsterdam. Veel aandacht voor deze rol. Want het is net zo goed een rol, denk ik. De rol van Jacques Brel. Hij kon niet alleen fabuleus acteren, maar ook prachtig zingen. En met het interpreteren van die liederen van Jacques Brel... maakte hij grootse furoren en diepe indruk. Het was een kleine compilatie. Maar het lijkt wel alsof hij alleen maar zanger was. Hij zong heel graag. Hij wilde... Als hij acteerde, ook zingen. En hij is ook gaan zingen. Maar ook bijvoorbeeld in de opera's. Opera's van Monteverdi bijvoorbeeld. Zijn allerindrukwekkendste rol. een van zijn indrukwekkendste rollen moet ik dan natuurlijk meteen zeggen. was die van twee stemmen. Dat was een monoloog. Uh, gebaseerd op documentair materiaal en teksten van Pier Paolo uh, Pasolini. Zes rollen. Hij speelde ze alle zes. En wat zo ongelooflijk was. is dat hij telkens transformeerde. voor je ogen. van de één. In de ander. En voor die passage namen ze de tijd om. Nou ja, andere gedaante aan te nemen, andere stem. Het was pure magie om een nou ja, kleine greep uit alle mogelijke reacties uh, aan u te geven. De Morgen schreef bijvoorbeeld dat van alle staaltjes van acteerkunst. die Jeroen Willems uh, reeds ten beste gaf. deze twee stemmen misschien wel het meest memorabele was. Een portret van hedendaagse leiders, staatslieden, topambtenaren... intellectuelen, managers, criminelen en industriëlen... die als een adderkluwe de maatschappij in hun greep houden... en het onderscheid tussen het publieke en het private belang... aan het oog weten te onttrekken. Het Lijkt wel in de geest van het gesprek over de belastingen vanavond. Um, die teksten van Pasolini bijvoorbeeld... vermengd met toespraken en artikelen van Cor Her Herkstreuter... voormalig president-directeur van Shell International... over de morele dilemma's en de sociale verantwoordelijkheid van multinationals... die er belang bij hebben dat burgers niet willen veranderen. Um, het fantastische was dat Jeroen Willems al die rollen speelde. En hij had daarbij iets duivels. Een rol die hem als gegoten zat. Overigens speelde hij twee stemmen in vier verschillende talen. Het Nederlands natuurlijk, maar ook in het Frans... en het Duits en het Engels. En het kan best zijn dat ik nog wel eens een taal uh, vergeten ben. Dus hij reisde daarmee al vijftien jaar lang de wereld over. Ik denk niet dat er één andere Nederlandse acteur is geweest... die hem dat ooit nagedaan heeft. Um, en dat bleef dus uh, actueel. Overigens in de regie van, uh, van uh, Johan Simons, twee stemmen. In 2008 was Jeroen Willems de gast in Casaluna... Dat was ter gelegenheid van een optreden tijdens het Hollandfestival. Hij speelde de rol van Lucifer in een opera van Louis Andriessen. En het leek ons gepast om bij het overlijden van Jeroen Willems vandaag een aantal minuten het begin van dat interview met Jeroen Willems nog een keer te laten horen over Lucifer. En uiteindelijk um, is Lucifer ook wel degene die, uh, vind ik tenminste, tegelijkertijd eigenlijk toch dichtst bij de mens komt. Uh, Omdat het kwaad, wat hij, waarvoor hij officieel staat, hij wordt kwaad. Maar het, het, is, het is denk ik ook wel een belichaming van, van dat onbegrijpelijke kwaad... wat we allemaal in ons hebben. En, uh, en daar, is, daar, is, uh, daar is hij de belichaming van. En ja dat, dat trekt ons ook wel heel erg aan. En... Um, mij inderdaad ook wel. Ik, ik, maar daarom vind ik het ook niet alleen maar een, uh, een kwaad iemand. Het is, ook, het is, het is de gevallen Engels. Dus het is ook degene die, die wel degelijk eigenlijk daarboven wilde zijn. Maar ja, hij was toch wat machtsbelust het, en, en, en moest... Ja, dat stijgen, het, dat moest het schelden, maar... Is het onbegrijpelijk, het kwaad, vind jij? Nee, kwaad het is, in de nee, het is niet onbegrijpelijk, nee. Ik vind het niet onbegrijpelijk. Ik, het is alleen moeilijk om daarmee om te gaan, omdat je weet dat je, dat je daar uh, andere pijn mee kan doen en andere, ja, andere mee kwetsen kunt, zult. Um, maar het kwaad is denk ik. Uh, zoals wij nou eenmaal geschapen zijn, door God de Goede, um, heeft hij toch hier en daar wel wat steekjes laten vallen, denk ik, ja. En. Um, en daar is het kwaad, het kwaad is daar een van, een van onze uitlaatkleppen... om daarmee um, om, daar om te gaan. Want hij heeft veel wat foutjes gemaakt, hoor, vind ik. Ja. ja. Alleen wel het feit dat we, ons zelf, dat we zelf kunnen bedenken... dat er iets, dat er iets <lacht> perfect volmaakt zou bestaan... vind ik al een frustratie. Want is dat in je, leeft dat in jou ook? Als je het toch hebt over het thema, helemaal aan de aarde... de lucifer die naar down gaat, naar de aarde... Hoe menselijk ook. Um, is er in jou ook nog een soort... inderdaad een soort, iets wat naar boven trekt? Wat dan ook, naar God, naar de hemel, naar het perfecte? Ja, dat is er zeker wel, ja. Dat is er zeker wel. Is niet in de zin van dat, ik, dat, ik, dat ik religieus ben en geloof... in, een, in, in iets hemels, maar... Um... De voorstelling kan ik er wel degelijk van maken. En die zal voor een gedeeltelijk gevoed zijn... door, de, door, door mijn, door mijn, door mijn de eigen geschiedenis en, en met wie ik daar ben omgegaan. toen uh, dus Je bent daar geweest. Onder andere. Ik ben zelfs mistiedaar geweest. Dus <lacht> ja. ik ben, ik ben, en ik dacht inderdaad toen dat ik, dat ik behoorlijk dicht, een stap dichter zelfs bij... Uh, ja, dacht bij, je bij dat, de ja, dat dacht ik echt. Ja. Ik dacht, ik ben dan op dat altaar toch nog iets dichter bij... de eerste in rij, de dina eerste in de rij... Van, van God. Maar, um, Ja, dat dacht ik zeker, ja. En, uh, en wanneer ben jij dan van dat van, van van van stukje gevallen? Ja. Is dat een moment geweest, ergens een keer? Nou ja, dat, dat, dat uh, is vrees ik toch wel gekomen. Doordat, uh, doordat ik geconfronteerd werd met. Uh, vrij voorgelezen met de dood van mijn vader. En, en daar zo niks van begreep. Dat ik. Uh, dat ik niet wilde dat daar iemand. dat ik. De gedachte dat daar, dat daar iets voor verantwoordelijk zou zijn. Uh, niet, niet, uh, niet kon accepteren. Dus dan dacht ik: dan is er maar Peter niets voor verantwoordelijk en is het gewoon zo. Je moet het zelf maar zien te rooien. Uh, ja. En uh, hoe hard dat ook is. Uh, maar ik dacht, ik, ik wil niet dat ik daar iemand de schuld van zou kunnen geven. Of die gedachte. Maar en ik kan ook niet met de gedachte van dat God, dat God de God die er is... Uh, die mag je wel danken voor het goede, maar het kwade mag je niet aanrekenen... als er iets, iets misgaat in ons leven. Dat, da, da, da, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Dus, dat, dat, dus daarom kwam ik, gleed ik langzaam uh, van mijn geloof af, zeg maar. Van dat geloof af. Hoe oud was je toen je vader? Was ik 14, 15, net. Hoe ging je daarmee om uh, We gingen daar wel goed mee om. Dat is, uh, denk ik, ja. ja. We gingen daar... Uh, er werd, werd onmiddellijk wel heel veel over gesproken thuis. En, en uh, gerouwd, gehuild en zo. Ja. Dat... Uh, dat, zijn ook, dat is echt zo'n onvergetelijke uh, tijd, zeg maar. Die, die gewoon blijft zitten. Maar het is een... een uh, uh, het was wel op een gegeven moment wat lastiger... omdat ik toen... Uh, ...in die leeftijd eh, met vriendjes en vriendinnetjes omging... ...die daar natuurlijk ook, ook geen raad mee wisten. Hoewel ik ondertussen weet dat ook volwassenen daar vaak geen raad mee weten. Maar eh, eh, zodanig dat ik elke nieuw contact of eh, iemand die ik ontmoette... Eh, ...en zo gauw het, het onderwerp daarover ging, dan viel het gesprek dood. Want dan zei men, oh sorry, maar dat wist ik niet. En dan kon je niet meer leuk vrolijk verder gaan. Dus op een, ging ik daar een beetje, begon ik daar een beetje cynisch mee om te gaan. En zei ja, mijn vader is die pijp uit en zo... Toen werd ik daar een beetje hard in. Om het maar luchtig en licht te houden. En uh, ja, dat was een beetje de andere kant. Ja, nu je maar het, was wel, het is vreemd om, de, om dan op die leeftijd mee te maken. Dat heb ik me achteraf wel gerealiseerd. Omdat je een aantal dingen heb je helemaal geen zin meer in Je wil niet meer bier drinken. Met, uh, dan, in ieder geval je, je bent natuurlijk in een fase dat je allerlei dingen wil uitzoeken en uitvinden. En dat hoefde voor mij allemaal niet meer even. Hm. En mis je hem nu wel eens? Missen is een groot woord. Hoewel, hij was kort geleden 30 jaar dood. Ik uh, ben nu 45. En uh, het was toch wel een heel erg vreemd moment, ja. Terwijl, ja, het is ook maar een getal, maar... Hmm. En soms, ja, het, hij, het komt soms toch ook nu wel terug... omdat ik zelf ook iets dichter bij zijn eigen leeftijd kon. Hij was 52, dus ik ben daar niet zo heel ver meer van af. Dus ik ben wel bezig met wat zijn laatste fase in zijn leven dan eigenlijk... Uh, nou ja, hoe, hoe, hoe hij toen was. En dat soort vergelijkt maak je wel vaak. Om toch te een soort als ja. ik nu soms denk, om, als ik hem te, tegen zou komen nu. dat ik dan. Uh, uh, uh, vermoed dat ik, ook, dat ik het ook een beetje vreemd zou vinden. Dat ik, dat ik misschien wel. dat hij misschien wel een beetje vreemder voor me zou zijn. Ja, of dat sorry, ik het ja. zou weten. Nou, of je herkent je in hem uh, natuurlijk. Uh. Wat is je dierbaarste herinnering aan je vader? God. Mijn dierbaarste herinnering. Nou, dat weet ik niet zo. zo. Ik weet niet zo één dierbaarste herinnering. Ja. Dat hij uh, een... Ik kan wel één vroegste herinnering noemen. Dat is dat, is dat ik hem in de tuin... Uh, ik denk dat ik toen pas vier was of zo, vijf. Maar, dus dat is waarschijnlijk een van de eerste herinneringen. Omdat het heftig was, maar toen stond hij in de tuin... en stak een hele grote taart... die uh, uh, bedoeld was voor, uh, voor, voor de verjaardag. Die stak hij in de brand... Uh, want die had in de kelder, in de, koel, in de koele kelder gestaan... maar daar was toch een, een, een nest mieren in terechtgekomen. Dus het was een prachtige grote taart. In mijn herinnering was het echt zo'n nou, nou, zo halve bruiloftstaart. Maar uh, dat was dus één groot mierennest nest geworden. En uh, wij stonden daar in de tuin bij... terwijl papa die, die taart in de fik stak. En dat was... Uh, dat... Herinnering. Lucifer. Lucifer. Memoriam, Jeroen Willems, vandaag op 50 jaar leeftijd overleden. Hij heeft niet eens de leeftijd van zijn vader gehaald. Um, wat onbegrijpelijk is, is dat Jeroen Willems niet meer leeft en nooit meer een van die fantastische rollen zal spelen. Ik denk een van de meest bijzondere acteurs die Nederland ooit gekend heeft. Uh, ja, wij zullen hem ook missen. In ieder geval ook een man met een groot hart... en een groot gevoel voor gemeenschap en solidariteit. Uh, dat zei de regisseur Johan Simons eerder al. En via die weg kom ik weer een klein beetje terug... bij het onderwerp van vanavond. Het betalen, het prosaïsche onderwerp van vanavond. Al is dat veel meer dan dat. Het is namelijk ook ethiek, belasting betalen. Ik sprak erover met de kersverse hoogleraar Belastingrecht... de methodologie van het belastingrecht Hans Nou, Hij zit in Tilburg, hij sprak er gedreven over... Um, want het blijkt inderdaad allerlei nou ja, morele keuzes uh, te impliceren. En uh, we hebben er allemaal mee te maken. Dus kom maar op met die verhalen. Betaalt u graag belasting? En waarom niet? En waarom wel? En wat heeft u meegemaakt met de Belastingdienst? Weet u, snapt u het allemaal nog? Snapt u er niks meer van? Kom erop met die verhalen over de belastingen 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Casa Luna 0800 1121 Who says i can't get stoned turn off the lights and the telephone me in my house alone who says i can't get stoned Who says i can't be free from all of the things that i used to be we're at my history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 John Mayer, who says... Betaalt u graag belasting? Vanuit welk motief? Uh, wat doet u om het te, te ontduiken? Is dat een spel? Uh, hoe ziet u die belasting eigenlijk? Of, is, of geeft u graag? Uh, talloze mogelijkheden zijn er als je het hebt over de belastingen. Bel met 0800 112 als u er een verhaal over heeft. Misschien heeft u wel heel ingewikkelde dingen meegemaakt op de Belastingdienst. Ook altijd goed om te... Bianca, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik, ik reageer eigenlijk op twee dingen. Dat is eerst het verhaal over die man of die uh, die dat boek geschreven heeft om helemaal geen belasting meer te betalen. Ja, ja. Peter ik Sloterdijk. Heb... Nou, ja, dat kijk, hij zei je je moet eigenlijk burgers verleiden om vrijwillig te geven. Dat is een... Ja, nou daar had ik ooit eens een keer een, een, een ding over bedacht. Ik dacht van nou, stel dat je zegt van nou, per inkomensgroep moet je zoveel procent belasting betalen en ja. je geeft iedereen een soort acceptgirokaarten ja. En op die accept-giro-kaarten kun je dan zelf invullen. Nou, ik wil uh, 100% van mijn belasting gaat naar wegen. Juist. Of uh, ja, ja, ja. ik doe 5%. Dus je verdeelt het zelf naar een aantal posten. Wat goed wat een waardoor, ja wa Waardoor je dus heel inzichtelijk hebt wat mensen beweegt en waar ze werkelijk hun geld aan willen besteden en dan kun je van daaruit kun je politiek gaan bouwen. Dus dan heb je een veel directere link als uh, burger met, um, dus zonder dat er nog politiek bedreven wordt, bedrijf je hem zelf. Wat een meesterlijk idee, het geestige is, uh, Bianca, dat Peter Sloterdijk dat ook heeft voorgesteld. Dat heb ik niet aangeroerd in dat gesprek met Hans nou, maar in zijn essay, waarin hij zijn eigen krankzinnig idee heeft toegelicht, heeft hij dat dus ook, ge ook gesuggereerd. Laat mensen okay. kie uh, kiezen voor de richting die je eigen belastinggeld neemt. Want dan, dan, snap, je, dan snap je het ook beter. Ja, en uh, ik denk dat van dan zit je natuurlijk altijd aan groepen, die groter en kleiner. Hè, dus je mm. krijgt altijd het massa en het. Maar ik neem aan dat als jij een uh, invalide zusje hebt of zo, Proces. dan ga je daar ook belasting aan willen betalen. En als dat heel, voor jou heel belangrijk is, dan gaat daar 80% naartoe. Ja. Dus je kiest natuurlijk voor je eigen belang in eerste instantie, of je eigen, je eigen morele keuzes. Ja. En ik denk dat je een soort filter zou moeten maken, want dat kan je niet uitvoeren. Maar je zou wel een soort veel moeten kunnen maken om van daaruit een soort begroting te maken... die reëel op een reële bijdrage van de mensen is. Ja, dat snap ik. Ik vind het ik vind eigenlijk een, een heel bijzonder... Een heel, eigenlijk een heel erg mooi, een heel elegant idee. je, je, je neemt dat meen ik serieus. Vind ik, ik, vind, ik heb er nooit bij stilgestaan dat je dat zou kunnen doen. Jij hebt ja. dat lang geleden bedacht. Heb je er iets mee gedaan met dat idee? Um, ik heb het ooit wel eens ergens geventileerd, maar ik weet niet meer waar. En ik heb uh, lang, of vaker wel verteld aan mensen, en die zeiden, uh, uh, het roept heel veel soort van verwarring op in eerste instantie. Ja. Dus de, die vrijheid die je op dat moment uh, geeft, maar ook de verantwoording die je geeft, en het nadenken, dus dat je een soort bewustzijn Precies. moet hebben over hoe jouw eigen... Land er zou kunnen uitzien, of jouw eigen. Dat, dat roept in één keer ook een soort van enorme. Oh, Laten eigenlijk die politici maar voor me doen. Of... Oh toch wel, ja? Mensen vinden het te ingewikkeld, Ja, een ja. soort van debatjes, een soort angst. Oh, ja. ja. En jij bent daar niet bang voor? Ik lijkt me een ontzettend interessant <laughs> experiment. Ja, Ik zou het en geweldig en vinden en als je het sowieso in een onderzoekssituatie zou neerzetten. Ja. Ja, van, nou, we gaan dat dus gewoon met een provincie doen. Ja, of, of met een... Bijvoorbeeld ja. met Groningen, waar ik nu aan bel. En dan hebben zij het gas als onderband. <lacht> ja, maar dat is wel heel goed. Ja, dat, is, dat vind ik wel sterk. Ja, Je hebt ook iets, je hebt ook iets in Groningen, natuurlijk. Maar eh, waar zou jij het aan geven? Aan kunst. Ja, zeg hé. Ja, sorry. Daar verzorgen we geen, geen zieken mee. Daar, daar, nee, hebben geen, maar, daar hebben we geen wegen. Nou. Daar, kunnen we niet, daar kunnen we helemaal niet meer in Groningen komen. Waarom vind jij kunst zo belangrijk? Ik denk dat je daar. Ik, uh, zoveel mee verzorgd dat... Um, ja, da, ja, dat is voor mij... Ja, dat is mijn levensader. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ben jij kunstenares? Ja. ja. En, en wat voor soort kunstenares? Ik maak uh, elektronische muziek. Oké. Okay. Ja, dan, maar dan denk je dus ook een beetje in je eigen belang. Denk ik, daar, hoor, ik hoor de advocaat nou, van Duitsland... Die... dus, daarom zeg ik het... Hè, dus ik, maar of ik daar 80% of 100% aan zou geven... Maar hè, dat, dat zal ik denk ik niet doen. Dus nee. ik ga dan er toch voor zitten... Zeggen, nou, als ik zoveel procent van mijn inkomen moet betalen aan, aan, hè, dus aan belasting... Ga ik daar voor zitten. En dan ga ik dus ook kijken van, verrek... Ja... Hmm. Wat, wat, wat, is, ja, wat, is, wat zijn mijn, mijn aders? Wat st zijn nou mijn verbonden? Stel nou dat er één beperking zou worden opgelegd: dat je het niet mag geven aan je, eigen beroeps, uh, aan je eigen beroep. Wat doe je dan? Dat lijkt me niet zinvol. Het lijkt me juist zinvol als je juist zorg draagt. Want kunstenaars is in Nederland een nog geen 1 procent van, hmm. van de... of nog niet zo'n klein procent van de bevolking... dat je die mensen uh, moeten voor zichzelf zorgen. Ja. Dus, en hoe groter de groep... hoe meer uh, je daar juist van af kan wijken, denk ik. Dus je, je, dus wil, je wil die, je wil die dat beperking je in... niet opgelegd krijgen? Je wil echt vrij zijn om... inderdaad, in wees ook in je eigen belang... En wat het, Je ziet het als een groter belang, maar ook in je eigen nou, belang. Nou, je neemt verantwoordelijkheid, daar heb je verstand van. Daar kun je ook verantwoording voor nemen. Ben je arts? Ja. Dan kan ik me voorstellen, je zegt, nou, dan, vind, dan neem ik ook de verantwoording als arts... Ja. dat er geld gegenereerd wordt om als arts een werk te kunnen doen. Hm. Dus het heeft echt met professie te maken, met pro... In die zin met een, een vorm van geroepen zijn, een beroep hebben. Nou, maar dat snap ik. Maar tegelijkertijd is juist het hele systeem van belasting betalen. begrijp ik, hè? In het gesprek dat ik gevoerde met Hans Grip, nou vanavond. Ja. Ja. Hoogleraar belastingrecht. Is. Het je juist aan, aan. aan alle aspecten. of alle geledingen van een samenleving. van een gemeenschap. Dus niet per se alleen aan je eigen. Nee, maar dat is. Dat toko. is ook niet. Het is, het, het, het, daarom zeg ik al van je. Je geeft, stelt je hebt verschillende inkomens. Je zegt van alle inkomens moeten, of naarmate het inkomen stijgt... kun je een soort van uh, glijdende schaal maken van uh, belasting. Dan heb je ook niet dat hele ingewikkelde met aftrekken en optellen van allerlei posten en gedoe. Dus je zegt van, nou, als je, weet ik veel, duizend... die inkomens, dat gaat gradueel, gaat daar een, een x-bedrag op of een percentage van na de belasting, ja. dan geef je die mensen die accept kaarten. En die geven daarmee een visie op hoe dat ja. uitgegeven moet worden. Ik vind worden. het een briljant idee. En uh, vanuit die visie kun je als politici zeggen van dit is draagkracht waar werkelijk ook hm. een moreel... Een draagvlak. Een, ja. een, een, een moreel idee achter ja. zit. Of een verbinding Als, als zit. Bianca, nog, nog eventjes... Want je, had, je zei. Hey, ik, ik heb twee dingen. En ja. het eerste hebben we de nu behandeld. Het ding is dat sinds, de, dat ik, sinds er een gedoogpartij is. Dus wat geen partij is. Dus de PV is geen partij. Ja. Maar een gedoogbeweging. Ja. Um, dat is hij niet ik meer. Had, nee, maar. Toen die in de ja? dingen kwam, toen had ik een uitspraak dat is van, um, van uh, als vrijheid. Um, als vrijheid... Um, uh, oh god. Als vri vrijheid uh, verandert in een beweging of zoiets. Het nou ja, maakt niet uit. Kies dan partij. Dus het is op een gegeven moment een. Um, dan weet je dus op dat moment, als er een beweging is en geen partij meer, dan weet je dus niet meer waar je, waar je op stemt. Dan okay. weet je dus niet meer, dan kom je in politiek zo'n drabbige bedoeling, dat ik vanaf dat moment opeens iets had van, en nu wil ik eigenlijk openlijk staken. <lacht> niet ontduiken, maar staken. Ik wil geen belasting meer betalen. Heb je dat, dat, ook die, ge heb je dat geprobeerd? Bedraag, heb ik heb dat aan de belasting wel voorgesteld. <lacht> ja. ja, echt. <lacht> en we, ik zou die heb je een brief teruggekregen? Heb je, dat zou ik wel eens ik heb er gesprekken over gevoerd. En ja. de belasting... Ik moet eerlijk zeggen dat een aantal mensen binnen de belastingdienst... Um, genegen waren om dat absoluut... Uh, dat, ze zeiden, uit mijn pak kan ik dat niet doen. Ik zei, dat snap ik. Maar... Um, dat ze daar wel heel erg voor meevoelden. Kijk, dat vind ik nou... Ik vond de toon van het gesprek bijzonder interessant okay. met die mensen. Heel goed, Bianca. Dat vind ik erg leuk om te horen. Het blijken echte ja. mensen te zijn bij de Belastingdienst. Dank je wel. Ja. Dank je ja. ja. voor je voorstel. Okay. We gaan ermee aan de slag. Ja. ja? Dag. Het is een kunstzinnig voorstel om gewoon de belasting... Uh, inning totaal te hervormen. We, nou, dat moet je gewoon alleen maar uitwerken. Dan komt het goed. Anneke, goeienacht. Dag Anneke. Uh, ik heb heel gewoon maar een uh, klein opmerking, hoor. Uh, het zal ongeveer 30 jaar geleden zijn. Uh, ik was een gescheiden moeder. En ik uh, kreeg uw een subsidie. En ik ging daar weer naartoe. En uh, toen zegt die meneer, die kwam terug. Hij zegt, uh, het kan niet, want... Uh, uw ene dochter, die verdient te veel. oh. Nou, ik heb dus drie kinderen, waarvan de oudste twee... Dat waren dochters en die, uh, die verdienden het allebei. Ik, ik zeg, dat kan helemaal niet. Hè. Er is helemaal niets veranderd in hun, hun baan of inkomen of wat dan ook. En uh, nou ja, ik kon hoog en laag springen. Hij zei, ik wil nog wel eens kijken. Maar hij zegt, nee, de belasting die zegt... uw ene dochter heeft veel te veel inkomen... Nou, ik, ik was eigenlijk nog een groentje daarin. Ik wist absoluut niet hoe of wat. En ik ben weer naar huis gegaan. Ik denk, hoe kan dit nou? Ik begreep er niets van. Nou, de dochter begreep er ook niks van. Uh, totdat er ineens uh, iemand bij haar op kantoor was, op die ene. En die zegt, er is iets fout gegaan bij jou. Hij zegt, uh, die belasting, dat, dat, dat kan helemaal niet, zo en zo. Nou, om kort te gaan toen bleek dus eigenlijk dat de belasting... die had de WW-uitkering van mijn oudste dochter van, van een paar maanden... hadden ze opgeteld bij het inkomen van de andere dochter. Oh, oké. Okay. <lacht> oh, ja, maar dat, ik, ik had er geen idee van. Nee. Maar het kwam toch, uh, toch uit. Ik denk, wacht even, nu weet ik waarom dat mijn juursubsidie geweigerd hm. is... En uh, het jaar daarop, ooit oh, ben, ben ik wel weer heen gegaan. En uh, want dan was inmiddels al een half jaar verstreken. Ik heb gewoon weer uh, aangevraagd en toen heb ik dat aangekaart. Ik zeg zo en zo. Oké, okay, hij zegt, uh, ik zal een afspraak voor u maken. Hij zegt, dan krijgt u van mij nog een formulier mee. Moet u weer invullen en dan kunt u alsnog van het vorig jaar weer terugkrijgen. Nou, ik uh, heb dat allemaal weer ingevuld en uh, ik ben er weer mee heen gegaan. Ik had de jongste zoon, uh, of die, ja, de jongste kinderzoon had ik achter op het stoeltje. In de stromende regen uh, ben ik daar uh, weer mee heen gegaan. Naar een andere adres trouwens. Oké, okay, komt een hele arrogante man, die komt mij tegemoet. En uh, ik vertel het verhaal. Hij zegt, heeft u het oude... Het oude formulier ook bij u? Nou, ik zei: nee, natuurlijk niet. Ik heb dit nieuwe en ik zei: dan kunt u verder toch alles nakijken? Nee, ik moet het oude formulier ook. Nou, <laughs> om kort te gaan, toen was ik zo vreselijk boos. En uh, ik heb mijn zoon gepakt. Ik zei: we gaan naar huis. Ik denk dat half jaar kan we ook nog wel. zonder uw subsidie. Ja. Dus dat was mijn verhaal bent, je, je, hebt, je hebt doelbewust op dat moment, door de arrogantie van die ambtenaar, heb je je, je, je huursubsidie uh, eraan gegeven? Ja, ik had het nieuwe formulier had ik ja. mee, helemaal ja. ingevuld. En ik heb dus gezegd, er fout zat bij de belasting. En ik zeg dit en dat. En toen zei hij, of ik dat oude formulier ja, dat... dus wat ook bij me had... Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, ik heb het veranderd. En, je, bent uh, gewoon je bent gewoon weggelopen, Anneke. Het is, ja, want ik had een nieuw formulier bij. Oh ja. Ik denk, wat wil die man nou met, die, met het oude formulier? Ja, Dan moest ik, ik nog eens een keer op de fiets, een stromende regen... en dat uh, weer ernaartoe. Zeg maar, um, nou, ja. <totstuk> it, uh, sinds die tijd, hè, is de Belastingdienst je vriend of je vijand? <totstuk> Grappige vraag. Uh, ik heb er verder eigenlijk weinig... Mee uit te staan. Ja. Maar je betaalt belasting. Misschien ja, dat wel hoor. Je krijgt geen huursubsidie, ja, maar waar. je betaalt ik, en wel ik belasting. Leef heel simpel. Maar doe je dat dan? Je krijgt dan geen huursubsidie in zo'n geval? Uh, betaal, ja, je wel dat... met, betaal je wel met plezier belasting? Uh, ik, ik vind eigenlijk wel dat, dat het wel moet. En het is ook een beetje. Dus naar draagkracht. Hmm. Maar ondanks dat soort ervaringen. Betaal je met plezier belastingen? Nou, twee. ...wordt er gewoon afgetrokken. En ik, uh, ik doe daar verder niks meer mee. Dat mis je ook heel simpel. Maar ja, uh, ik heb best... later nog genoeg andere dingen... Uh, ...juist omdat je alleen komt te staan. ja Genoeg andere dingen, ook met, met de Raad voor Kinderbescherming. Nou, jongen, jongen. Ook zoiets beleefd. Maar goed, dat is dan uh, niet echt belasting. Maar... Uh, je, je krijgt wel haar op de kies. En ja. als, je, als je alleen komt te staan... en je moet uh, van alles en nog wat overal achteraan. Ja. En, uh, Begrijp ik. Uh, ja, heel ja. veel dingen, hoor. Okay. Dan denk ik van, jongen, wat <laughs> er allemaal gebeuren kan. Maar ja, verder dan, nou, nou heb ik... een uh, u uitkering, en over de 65, dus... Ach, ik merk daar eigenlijk niet veel van. Precies, de belastingen gaat langs zo heen, Anneke. Nou, dat is ook een manier... om te Ja, heel goed. Maar dit verhaal, dat vond ik even heel sterk. Dat snap ik. Dat ik denk van, ja, je bent een groentje, je kan niet tegen de belasting op. Dat gevoel kreeg ik. Wat de belasting zegt, dat is zo. Precies. En verder hebben zij zich nooit daarom bekommerd. Die man heeft verder ook niets gedaan. Nog één hoe lang is het geleden, Anneke? De oudste is nou 46, dus die, die, die werkte net, die was een jaar of 15. Oké, okay. 30, 30, 30 jaar ja. geleden. Ja, er is denk ik wel iets veranderd in de verhouding. Ik dank je wel, ik wens je nog een goede nacht. <laughs> Graag gedaan, ja? succes. Dag. Je kunt nog steeds bellen hoor, met, verhalen over, met dit soort verhalen over de omgang met de Belastingdienst. Dit is van lang geleden, toen was um, men nog wel eens arrogant. Overigens werd er al vrij snel getwitterd, misschien moet je het woord belasting veranderen, want dat impliceert, eh, zo meldt Correuvrie, een last waar je van af wilt. Maar waarom spreken we niet over participatiegeld of vrijheidsgeld of solidariteitsgeld, gemeenschapshulp, wat dan ook? Dat is Cornelis Vriends die dat suggereerde, misschien is dat ook wel een aardig idee. Ik vond het woord belastingschuld al een beetje onhandig gekozen. Als je, als je dat als neutrale term wil hanteren. we kunt bellen met 0800 1121 tot twee uur. Daarna is het woord aan de EO. Goedenacht Wim. Ja, goedenavond. Hallo. Ben jij een... Ja. Ik heb net, net een hele. Pardon? Ja, je hebt een, waarschijnlijk een echo op je kop, of niet? Ja, maar ik. Oh, dan. Nee, daar dat dat, dat laat maar zitten. Oké. Okay. Maar ik heb net dat, dat idioom wat je zou vertellen van hoe je het zou moeten bel noemen belasting en ja. af, afgave en ik weet het allemaal niet meer. Maar ja. Nou, dat is onzin. Ik heb mijn hele leven heb ik gewoon belasting betaald. En tamelijk veel. Dat kun je bij aan mij aannemen. Okay. Maar ik was heel arm begonnen en toen ik 18 jaar was had ik, had ik, had ik net mijn uh, MULO gehaald... En ik kon ook niet verder studeren, want er was geen geld. Maar goed, dat gaat niet. Maar ondanks dat ben ik aardig goed terechtgekomen in, uh, in de maatschappij. Gelukkig. Dus ik heb ontiekelijk veel belasting betaald. Maar daar gaat het niet om. Maar uh, dat klinkt al een beetje zuurig. Ontiegel... Nee, helemaal niet. Oh. Ik heb nooit geen probleem met, met belasting betaald. Dat ja, nee. vind ik prettig. Dat is zo simpel. Dat, dat weet ik niet. Dat moet je gewoon betalen. Ik heb altijd goede kans gehad. Laat ik voorstellen, ook nog. Terwijl ik zelf... Idioot veel van belasting afdeed, maar daar gaat het niet om. Maar ik heb altijd, van mijn bedrijf uit heb ik altijd accountants gehad, en die heb ik altijd aangehouden. En die, die, die, die, die, die kunnen zich meer bezighouden met ja, hoe het vandaag en dag is. Ik ben nu 81 of zo. Dus ik heb uh, ik heb mijn, werk, mijn hele leven gewerkt tot mijn 65e, ja. 47 jaar. En ik heb gruwelijk veel belasting betaald. Echt. Maar dat gaat niet om. Daar heb ik ook geld van overal. Hoe laat ik dat opstellen. Ook al was het dan? Uh, ja, nou goed. We zitten niet op de zeur. wat is je punt, en, Wim? Maak een punt. Nou, ik wil een punt maken van dat gezeur over dat belastingbetalen. Ja, natuurlijk moet je belasting betalen. Dat kan toch niet anders. Je vindt dat mensen... Ik bedoel, ik moet je ook meer belasting betalen. Dat ja. heb ik ook altijd gedaan. Maar ja. dan moet, dat, het lijkt wel of daar iets bijzonders is. Je vindt dat, dat ik... mensen veel te veel zeuren over het feit dat ze belasting moeten betalen? Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar daar heb ik toch ook altijd. Ik scheur dat niet over. Ik ben meer heel lid van het Partij van en, geweest. En waarom? En om, mee, maar wacht even, Waarom vind jij het dan een goed idee om belasting te betalen? Waarom ben, heb je dat altijd. Uh, uh, je zegt, je Ach, zegt, dat, zegt, dat hoort toch gewoon. Dat is toch normaal? Ik bedoel, als je op een gegeven moment 100.000 gulden verdient. Nou, dan, dan moet je 50 of 60 procent betalen. Ik, ik heb zelfs 72 procent betaald. Mijn vrouw ook nog even gewerkt heeft. Maar daar gaat het niet om. Dat is misschien wel een beetje overdreven. Maar. Ja, nou goed. We hebben ook drie kinderen en alles. En ik ben blind inmiddels. Dus dat is allemaal geen probleem. Ik zit hier te zeuren. Dat heb ik nooit gedaan. Ik kan alleen woedend maken over die mensen. Die zitten te drammen over dat ja, god, ze hebben ook eens een keer iets, iets meegemaakt. Ik en, en, denk, mens, Christus, Nou, ik durf echt te zweren dat er maar weinig mensen zijn die zoveel... Die Belasting betalen. Ik heb altijd goede accounts gehad en zelf ben ik ook een, een belastingfanaat oh. uh, om te proberen op, het, op een goede manier... Uh, nou ja, met mogelijkheden uit, nu, dat vind ik logisch. Als ja. liever uh, kan pakken, nou, daar is, is een belastingvoordeel van, van, van 15.000. Dus 15, 15 en hij een, een belastingvoordeel van, van 7.000 euro. Ja, ja jezus. Nou, dat, dat, dat, dat staat in de wet. Heb, woord, dat is heb, niks in bijzonders. Heb, heb je ooit wel eens maar iets ik, ontdoken aan de belasting? Heb jij wel, nee, nee, nooit. Waarom, Echt hoe, hoe, niet. Hoe, hoe, maar kan, wel, hoe kan dat? gebruik maken van de wet. Ik zal even vertellen... Waar mij heet dat, weet ik sinds kort. Nee, maar ik zal even vertellen wat een voordeel. Destijds is een keer, weet ik wel, 30 jaar geleden, is, mijn kinderen waren dat allemaal 20 geloof ik zelfs, en toen werd afgesproken, je mocht de kinderen over een 30 jaar mocht je 15.000 gulden ja. toen in die tijd, mocht je uh, uh, per ja, jaar geven. Ja, precies. Bij, ja. En later werd dat 7.000 uh, uh, uh, Euro. Euro. Ja, maar ik krijg die kinderen nooit, want die moeten eerst maar werken. En ik dan met mezelf. Ja, en hij is ook, verdomme, ze hebben ze allemaal nu gestuurd. En, en, nou, dat geld hebben ze nooit van mij gekregen. Ja. Maar ik heb uh, op een gegeven moment, uh, uh, vorig jaar, ik denk, ja, het is een beetje te gek. Uh, ik, ik zit er maar like, uh, uh, ik, heb eens, ik heb niet eens zoveel geld om te zeggen van. Maar ik, ik, ik verrek het ook om zo'n zitje te betalen. Dus ik, ik heb gewoon gedacht: van, nou, daar bouw ik me mooi op. En dan, ik alles voor, en, ander, en dan hoor ik andere mensen. Ja, die, die, die kunnen zo een miljoen vangen. Po, dat heb ik ook wel meegemaakt. Ja. Maar ja, ik, ik, heb, uh, ik heb ook zelf. Oké, okay, nee, okay. goed zo. Wim, uh, streng doorrechtvaardiging, Dankjewel. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Goed verhaal. Ja, Dank je. Dag. Muziekje naar me Ja. Zo zit het maar net. Het is nog een paar minuten. Uh, en dan is het twee uur en dan komt de EO met Renzen. En die gaat u uh, door de nacht heen praten, als dat nodig is. Wij hebben nog... Kijk, wij, wij zitten ondertussen natuurlijk ook door te praten. En we hebben het over de belastingen. Die vraag je af, als je nou bij de Belastingdienst werkt... Hoe zou, hoe zou je relatie met het publiek en je klanten dan zijn? Want wij krijgen hier ondertussen ook allemaal, allerlei berichten binnen... Over ons functioneren, bijvoorbeeld. Daar, dat zijn, daar zitten hele interessante berichten tussen. Um, de heer, meneer Van Weerden, goedenacht. Ik kan u even niet horen, maar er is even iets. Oh, uh, goedenacht, ja. Ja, joop, joop, Wil je mee? Je bent mij even weggeschakeld. Ik hoor, me, ik hoor me niet meer. Ik hoor niks even meer. Ik hoor jullie nog wel. Ja, maar ik vind ook. Ik zet een andere koptelefoon. Wacht even. Doe nog eens wat. Ja, Aram ja, ja, van Weerde. Ja, ja. Goedenavond. Hartelijk. Goedenavond. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja. Uh, belastingen. Belastingen, ja. Ik, heb, uh, ik zit in een heel uh, bijzonder geval. Ja. Nou, hij is helemaal niet zo bijzonder. Ik heb mijn hele leven lang uh, als uh, beeldend kunstenaar gewerkt. En daarvan uh, kunnen leven. En toen werd ik dus 65. Toen dacht ik, nou, dan heb ik een, eindelijk een uh, constante stroom van inkomen... En uh, natuurlijk betaalt daar ook belasting over. Dat vind ik eigenlijk ook helemaal geen probleem. Maar nu komt het grappige: Ik heb een eigen huis. En ik ben niet echt een geldman. Dus ik zit niet echt achter geld aan. Maar ik vind het werk. Vind ik uh, ontzettend leuk om te doen. Ja. En nou ja, als een soort uh, evenwicht. Uh, ik moet ook leven. wil ik er natuurlijk wel geld voor hebben. Maar uh, ik ben een nullijner, noem ik dan. Dus toen ik dus uh, eindelijk een constante stroom kreeg, dus via de AOW, dacht ik van nou, oké, okay, dat is, uh, hoef ik niet meer uh, steeds zo in de zenuwen te zitten. Maar ik heb mijn eigen huis. Wat bedoel, ik, je met, wat bedoel je precies met nul Nou ja, dus, dus ik, ik hou niks over. Nou ja, oké. Dus gewoon aan het eind van de maand is er gewoon niks meer en ik ben heel lang, uh, zeg ik dan, min nul geweest, dus dat je dus altijd... Tekort komt, zeg maar, en steeds weer moet hollen en draven om dat geld weer bij elkaar te krijgen waar je van moet leven met je gezin. Maar goed, dus ik heb een eigen werkplaats. Uh, ik ben dus niet achter geld aan. Ik, dacht, ik heb constante stroom van inkomen. Dus ik maak me daar verder niet zo druk op. En ik ben dan iemand als kleine zelfstandige, iemand die dus uh, geen winsten draait. En nou komt de belasting en die zegt dus na zoveel jaar... meneer, uh, u, neemt, u neemt niet deel aan het economisch verkeer. U mag uw werkplaats, die dus gewoon als werkplaats... Uh, heb ik dus altijd ook voordeel van gehad trouwens... Ja. Ja. Uh, mag u niet meer afschrijven voor de dienstbelastingen. Oh, okay. En dan kwam de grap. Dus mijn werkplaats is dus emotioneel beladen... want dat is een, een hele prettige plek om te zijn... Dus ik dacht, Godverdorie, wat gebeurt er nu? Nou, zei die meneer, uh, de waarde van uw werkplaats komt bij uw inkomen op. En dan moet u daar 52% belasting over betalen. <lacht> nou, ja, nou, hoe... Dus uh, ik dacht, ja, hoe, hoeveel is die werkplaats waard? Die was 110.000 euro waard. Dus moest ik in één keer 52% daarvan betalen. En als nullijner wil het natuurlijk nooit... Dus dat wordt hartstikke lastig. En uh, nou, in dat proces zit ik nog steeds. Echt waar? Want er, ja. is, er, er was bij de Belastingdienst in dit geval geen begrip voor, voor jouw situatie. Oh jawel. Oh. Maar de wet is er ook. Dus uh, het, het loopt allemaal. Ik heb nog geen idee hoe zich dat verder uh, ah. ontwikkelt. Maar in ieder geval, ik moet een ontzettend bedrag aan de belasting betalen. Want hoe, en, hoe, hoe hoog, uh, weet je al hoe, hoe hoog dat bedrag dan zou zijn? 52.000 euro, en dat dan van uh, iemand die dus een, uh, een AOW of een, uh, ja. hoe noem je dat, ja, dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk. Dus het... Nou ja, het is niet vol, uh, volstrekt onmogelijk, dus wij, ik ga het wel doen, want mijn vrouw en ik willen gewoon hier niet uit het huis, hier, dus uh, hm. iedere steen die in dit huis zit heb ik drie of vier keer aangeraakt, hm. dus ik wil hier niet weg. Maar hoe dus... kan dat dan als je AOW'er bent? Heb je nog vermogen of zo ergens? Dan zou je dat hebben. Nou ja, dat huis is vermogen. Ik, bedoel, ja, ik heb tuurlijk. dat huis opgebouwd. En ja, dat, dat, ik kan er niks aan doen dat, dat, dat dit huis, wat ik dus voor, voor 20.000 gulden heb gekocht, ja. en waar ik 60.000 euro eh, gulden in heb geïnvesteerd, dat dat nu 260.000 ja. euro waard is. Ja, daar kan jij niks aan doen. Daar kan ik helemaal niks aan doen. Heb je het gevoel dat er dan nu iets onrechtvaardigs gebeurt met jou? Nou, eigenlijk gezegd ben ik, uh, ik vind het logisch. Want ik ben het wel eens met die mevrouw, die, die, die kunstenares die er straks aan het woord was. Ik denk namelijk dat deze maatschappij niet creatief meer is. Die, die meneer die hier bij, bij mij was, die ja. Belastingambtenaar, een hele aardige meneer. Ja. Dus ik heb hem dus uh, mijn werkplaats laten zien en ik ben gewoon hartstikke hard aan het werk. Dus ik dacht, hij snapt wel dat ik nog steeds bedrijf ben. Ja. Maar dus voor hem was het een punt dat ik dus als bedrijf niet investeer in de maatschappij. ja ja, Zie me niet. Oh, En ja. daar is dus een, een ernstig uh, probleem, hm. namelijk dat dus kunst in deze maatschappij niet gewaardeerd wordt. En ik moet erbij zeggen, ik ben geen, uh, geen Rubens of uh, noem maar op al die grote jongens. Ik ben een gewone middelmatige uh, beeldhouwer. En ik heb uh, altijd mijn geld uh, verdiend met, met opdrachten. Dus ik ben ook sociaal best wel vaardig. Dus ik snap dingen wel. Ja. Maar ik vind de, wat er nu gebeurt, is gewoon nou ja, uh, centen tellen. Ja. Bent u een goede kunstenaar, wat is uw bankrekening? Ja. Nou, maar eigenlijk is dat, er zit er een soort van ironie in. Ja. Maar een goede ironie dat de Belastingdienst met kunstenaars... eigenlijk geen raad weet. Maar dat is, dat is ook een beetje... zit dat ingebakken in kunstenaars, ja, denk natuurlijk. ik. Ja, natuurlijk. Want die willen natuurlijk half ja. buiten de maatschappij staan. Hè? Dat wil jij ja, ook. Zeer wil. En ik denk waar vroeger was dat ook niet zo. Nee. Maar dat is dus in de, in de loop van de tijd gegroeid. Ja. En nou ja, goed, daar betalen wij dus nu de, de rekening voor. De rekening voor. Nou, nog niet. Maar misschien win je het wel. Ik ja. heb ik vanavond <racht> ontdekt. Eigenlijk ja. hele aardige, geweldige goede burgers, ook, de mensen die voor de Belastingdienst werken. Ja, dat hoor. Dat zijn goede mensen. Ja, ladige Mensen, ja. dat is geen, uh, geen probleem. <laughs> maar uh, ja, het is wel even. We slinken, uh, voor he? mij is het emotioneel wel ja, even driftig hoor. Nou, dat begrijp ik. Hans, ik hoop dat je het wint. Of, dat, je er gewoon, dat je er gewoon mooie dingen kan blijven maken. en dat je in het huis kan blijven zitten waar je van houdt. Dat nou, hoop ik. Oké, okay. bedankt. En ik wens je veel goed. Dank u. Ja, dag. Ja, tot ziens. Da. Zometeen, dat zei ik al, komt um, EO Renze. Nou, weet je, waar gaat het over? Waar zal het over gaan? Alzheimer. Ja, dat wordt een steeds groter probleem. Morgen heeft uh, Guilaine Plag, de gast Beatrice de Graaf, ook een hoogleraar... conflict en veiligheid in historisch perspectief. Zij schreef een boek over gevaarlijke vrouwen. En ze zit dan tegenover een gevaarlijke vrouw, Guilaine Plag. Uh, dat is morgen. Maar eerst, waar ging het ook alweer over? Alzheimer, zometeen.